Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël heeft het parlement een wet aangenomen... waardoor de hoogste rechter minder macht krijgt en de regering meer... In het land wordt al weken gedemonstreerd tegen deze wet. Veel Israëli's zijn bang dat dit het einde van de democratie betekent, vertelt correspondent Nasra Habib Allah Er is zelfs meerdere malen gesproken over de angst dat dit misschien wel kan leiden tot een burgeroorlog. En vandaag is dus de, ja, de eerste stap eigenlijk uh, in het uh, doorvoeren van die hervormingen. Dus ja, er wordt nu wel gespannen gekeken wat uh, dit gaat doen met de Israëlische samenleving. En vooral hoe dus de tegenstanders hierop gaan reageren. De hoogste rechter in Israël kan door deze nieuwe wet geen besluiten van de regering meer blokkeren. De politie heeft een man van 21 opgepakt voor grootschalig oplichten en witwassen. Een Amsterdammer zou voor meer dan 400.000 euro mensen online hebben opgelicht. Dat deed hij via nep websites die zogenaamd van banken waren. Mensen vulden daar hun gegevens in en zo schreef hij duizenden euro's af. Opnieuw een verandering bij Twitter. Er is een hoop aan de hand sinds Elon Musk het bedrijf heeft gekost, gekocht. Voor jou en mij is er dit keer niet veel veranderd. Alleen staat er nu een X op de plek waar vroeger de blauwe vogeltje stond. Ja, de X. Dat is wel Elon Musk's lievelingsletter, zegt mijn collega Nando. X.com begon hij ooit als voorloper van... Paypal. Daarnaast komt het terug uh, in SpaceX. Hij heeft ook een, een Tesla-model dat uh, X heet. En hij heeft onlangs een, een nieuw bedrijf opgezet. Een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie dat hij XAI heeft genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, uh, ja, X echt een beetje een, een lichte obsessie van hem is. Toen Musk Twitter kocht, zei hij al dat hij er een veel uitgebreidere app van wilde maken. Met onder meer een marktplaats waar iedereen spullen en diensten kan verkopen. En deze naamswijziging lijkt een begin. En de Duitse overwinning in etappe 2 van de Tour de Femme. Liana Lippert aan de binnenkant gaat het doen. Liana Lippert twee keer gevallen vandaag. En de Duitse kampioene, zij pakt voor Movistar een prachtige overwinning. De sprint was sneller dan Lotte Kopecky. Die werd tweede. De Belgische won gisteren de eerste etappe. En rijdt ook morgen weer in de gele leiders -trui. Het weer nog. De dikste buien zijn inmiddels het land uit. In De loop van de avond droogt het op en koelt het vannacht af tot een graad of 11. Morgen meer zon, minder regen en dan een graad of 20. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de a 5 Hoofddorp richting Amsterdam... tussen Alfred IJmuiden en de aansluiting met de A10-4 kilometer... met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech op de a 10 ring West bij de Koentunnel. Verder rijdt het eigenlijk overal prima door. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerheers. Is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Hold you for a minute.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 Let's Was de jarig, deze Joey Vriend. Hij woont tegenwoordig in Hiergemaakt. Tenminste, dat is het laatste bericht wat ik van hem vernomen heb. En dit is uitgebracht op een Vallendams label. En dat uh, wordt ook wat dat betreft een Volendamse avond. Um, namelijk King Forward Records heeft het uitgebracht. Smile heette Joey Vriends nummer. In deze week is hij inmiddels alweer een beetje de 30 voorbij. Ik geloof dat hij 32 inmiddels geworden is. Straks gaan wij om half acht. Nou laten we zeggen ruwweg tussen vijf voor half acht en vijf over half acht. Proberen contact te zoeken met Paul Bot. PJM-Bont tegenwoordig. De laatste keer dat, het, uh, dat ik het zo aankondigde, toen was hij uh, bijna nergens uh, te vinden. Ja, pas ergens uh, in het uh, tweede of derde uur. Dus ik hoop nu dat ik hem zo direct wel uh, ga treffen. Dat heeft alles uh, te maken met een EP die op handen is. Want morgen komt Big Too Hard River uit Part 2. Tenminste, Part. Nee, nee, ik zeg het verkeerd. Big Too Hard River, dat is de EP. En Part 2, die staat erop. En die ga ik straks ook draaien. Dus dat uh, is al eventjes een beetje iets wat ik weggeef. En de ander, dat is al een wat bestaande single, Want ik geeft natuurlijk niet uh, de hele EP weg. Want uh, er moet ook nog iets uh, te raden blijven. En de halfmoot, dat zijn ook Volendammers. Die komen uit Saai Hollywood. Maar uh, wat zeg ik? Uh, uit Volendam, maar ze heten Saai Hollywood. Uh, dat is de band uh, met onder meer Niels buis En die uh, schijnen onderweg. Uh, er zijn want Ik kreeg net een melding op uh, de Instagram dat ze in een auto zit. Marcus is getuige, die heeft het ook uh, gezien. Dus uh, die weten dat, uh, dat ze onderweg zijn. Dus ja, dan is het afwachten of ze inderdaad hier met rook in de gimp komen binnenzetten. Dus dat is twee. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, te draaien. Bijvoorbeeld, dit is een meest uh, recente single van Rose Spearman. En dat heet King of Air. plan, no rules to follow, flying high, free of fear and free in spirit, live a life, won't let a minute pass you by, look at your eyes, shaking the tide, shedding the mind, Show me release how does it feel I wish that I could fly like that leave on the wind don't turn it back Nothing that's too wide to mention Open eyes I've seen the grips on the other side No second thoughts, I'm good to ride.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 dus ben ik altijd van het laat opblijven. blijven Een nieuwe verse gemaakt als in het huiswerk door Want door de weeks ben ik druk met school Maar je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stok. Zit nu midden in die droom maar ik roem alsnog Notulen weer gemaakt, de telefoon staat vol Maar soms heb ik genoeg, dat is logisch toch?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 en hij notuleert op dit moment zijn hele jonge leven. deze Notelist. Uh, Noah Tucker, is de man die achter Notelist schuil gaat. En dan is nog een piepjong ventje, want hij zit op het schotter En hij is zo grote stappen gauw thuis. Dat, dat, dat is een beetje de strekking van het verhaal. En Rose Spearman hoorde je ervoor met King of Air. En dit stond op P3. popt up op de camping en Toto band. Ethiopi Jazz, yes. zo omschrijven ze het zelf. En dit is het meest swingende nummer wat ik uh, eigenlijk maar kon vinden op hun debuut-EP... But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 turning Cause I don't think we lost any chemicals for love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 En dat waren ze. Uh, tenminste, eerst uh, in de eerste instantie En Toto Band. U komt van een album En Toto. En daarachter uh, hoorde je trouwens Sven Ross. Dat was ook iets uh, bijzonders. De uh, Break-Up Ballad, zoals hij hem zelf omschreven uh, had. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een, ja, een, een verhaal. Dat moet je maar even lezen, denk ik beste op 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het op. Afgelopen week is uh, daar een single release. En daar staat uh, daar eigenlijk de informatie op, want ik heb het even niet 1, 2, 3 paraat. Um, de bedoeling is dat ik zat eens even ga uh, kijken of Paul Bond um, wakker is. Tenminste in ieder geval dat hij uh, ja, uh, aanspreekbaar is. Vorige keer ging het een, een beetje wat, uh, wat uh, vervelend. Maar nu uh, gaat het, uh, als het goed is, wel lukken. The End of Something, daar uh, begint het allemaal mee. En dat is dit nummer dus. ding was dat van de heer P.E.M. Bond. Nou, in ieder geval uh, staan uh, in ieder geval ook uh, plaatsgenoten van hem. Want uh, die, staan, uh, die gaan straks uh, natuurlijk spelen. En uh, ik heb hem ook aan de telefoon. Want uh, ja, P.E.M., goedenavond. Hey, ja, goedenavond. ja, P.E.M., goedenavond. Ja, ik pak je initialen maar. Uh, want het uh, ja, tegen... is... Ja. <laughs> dus... Uh, we hebben het al eens een keer uitgelegd uh, waarom je dat uh, gedaan hebt. En, uh, ik heb toen ook gevraagd van waar staan die namen voor? Maar toen zei je van heb je eventjes, maar uh, dat gaan we ja. niet doen hè? We zijn mijn initialen, Paulus Jacobus -Baria. Ja, Kijk, dan heb je het toch bij deze eventjes uh, gememoreerd in dat, uh, in dat hele verhaal. Um, want er is aanleiding om even met je te gaan praten. Want uh, er is natuurlijk nieuw materiaal opkomst En dat materiaal dat komt morgen uit. Ja klopt, ja, dankjewel ook voor het draaien van de vorige single. Dat is echt gek. Ja. Ja, die, die laten we expres horen, want ik ga natuurlijk niet de hele EP vanavond wegdraaien Er moet natuurlijk wel wat te raden zijn, vind ik. Ja. ja. Um, even over deze EP, want de vorige, dat was een echte EP. Maar dit is een onderdeel van iets wat nog uit moet gaan monden in een heel album aan het ja. eind van het jaar, toch? Ja, dus het zijn, de hele plaat staat 17 liedjes. Allemaal gebaseerd op de verhalenbundel van Ernest Hemingway uit 1925. Hmm. En de EP die morgen uitkomt zijn dan drie liedjes van die hele plaat. Er ah. dus zijn er nog 14 liedjes die mensen nog niet hebben gehoord. Ah, dus, dus, dus, dus uh, dit zijn de eerste drie. Ja, wat heb jij, uh, want uh, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Uh, Hemingway, uh, dat is een beetje, dat, dat vormt een soort uh, rode draad uh, bij jou in je leven, heb ik een beetje het idee. Ja, dat klopt. Dat klopt zeker. Ja. Ik was, uh, ik heb Engelse literatuur gestudeerd. Uh -huh. En toen kwam ik aanraking met het werk van Hemingway. En toen was ik eigenlijk meteen, uh, ja, hoek, ik vond het zo te gek. En ik heb mijn masterscriptie ook over zijn werk geschreven. Uh -huh. En uh, daar ben ik ook op geslaagd, zeg maar. Uh -huh. En uh, ik ga ieder jaar naar die Hemingway conferenties die dan worden gehouden. En uh, Hemingway is voor mij wel een belangrijke figuur. Ik vind het wel een fascinerend iemand. Ik vind zijn literatuur te gek. Dus ik vond het zeker een rode draad in mijn leven. Ja, want um, dat, uh, dat slaat ook op die um, EP die morgen uitkomt. Uh, ja. Want uh, je probeert de sfeer zoals jij dat in jouw nieuwsbrief. Het is echt een oude dikke nieuwsbrief. Die wordt gewoon ja. via papier wordt die gewoon verzonden. Ja, dat uh, uh, je hebt, uh, daar is Daarin zeg je dat, uh, dat je dat probeert te vangen. In zijn korte verhaal uit 1925. Want dat heeft te maken met uh, too Big Too Hearted River. Ja, precies. Dus um, heel grappig om te zeggen, er zitten twee uh, gazet-abonnees in de studio op dit moment. Ja. Niels is ook een uh, abonnee, denk ik. Oh, Niels is ook een abonnee van de Bond uh, Gazette. Ja, ja zie je. Kijk, hij knikt ook. <laughs> dus, uh, nee, ja, ja. Ja. Big to Are the River, dat is een beetje wordt gezien als het meeste werk van Hemingway in die tijd. Ja. En in alle bundels die worden samengesteld van zijn werk, zit hij ook altijd um, bij. Mm -hmm. Want het is, um, het gaat over. Um, ja, wat Hemingway altijd zei in die tijd dat hij in Parijs woonde in de jaren twintig, is dat hij probeerde te schrijven zoals de uh, schilder Cézanne schilderde. Ja, ja. En in dit werk doet hij dat eigenlijk het best, want hij, hij, hij schetst een beeld van Michigan, waar hij zijn jeugd uh, doorbracht, uh, op een super um, bijzondere en indrukwekkende manier. Alsof je daar meeloopt met die hoofdpersoon. Ja. En um, die persoon die zegt niks eigenlijk in ja. het hele verhaal. Want hij, hij is alleen maar een soort in, hij heeft een interne dialoog. Ja. Hij zegt aan het nadenken over het leven en. Um, uh, hij is aan het vissen en hij zoekt eigenlijk een soort connectie met de natuur. Mm -hmm. Omdat hij, um, ja, het is eigenlijk een soort posttraumatische stress is opgelopen in de, in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Yeah. En uh, zijn manier om daarmee om te gaan is door uh, te vissen en te hiken en de natuur op te zoeken. Omdat daar een bepaalde rust in zit die, die hij uh, is kwijtgeraakt. Ja, ja, ja. Ja, want het gaat nog even door, want uh, ja, de, de, je haalt het eigenlijk ook een beetje hand, uh, aan, wandelen en vissen in de bossen van Michigan. Ben jij daar zelf ook geweest in de, in de buurt? Ik ben, ik ben toevallig, nou, ik, ik maak mijn vriendin wel gek met alle Hemingway. Ja, die wordt er een beetje gek van, geloof ik, heb ik het idee. Ja, ja. Hè? We zijn in Madrid, Barcelona, Valencia, ja. Uh, ja, Parijs natuurlijk heel veel, Amerika ook heel veel. ...naar al die plekken geweest waar hij is geweest. Ik vind het gewoon heel uh, bijzonder leuk om op te zoeken. Uh, tot het uh, ja, misschien wat absurde af. Maar goed, ik vind het ik vind het wel te gek. En ik ben dus inderdaad in Michigan geweest. En ook zijn geboortehuis in uh, Chicago. Mm. En het appartement, appartement dat hij daar huurde. Um, ja, ja, dus ik ben daar wel geweest. Ik ben niet helemaal naar het noorden geweest, waar, ja. hij is, waar zijn ouders een zomerhuisje hadden. Ja. Maar dat staat uiteraard wel op de agenda om daar nog een keer heen te gaan. Dus, dus, dus, dus je, je, je meisje die ziet ook alweer jou aankomen. Oh God, ja. hij, uh, hij wil ja. daar ook nog uh, naartoe. Ja, precies. Ja, um, nog even over, want de, want over, die EP zelf, want uh, dat zijn nummers die ik niet vanavond uh, laat horen. De Indian Camp met ja. een dwarsfluit en ja. Mr. en Mrs Elliot. Ja. Dat uh, is een debuut met strijkers. Vertel. Ja, mijn debuut met strijkers. Jouw debuut ja. met strijkers. Ja, ja. Dat zijn niet die strijkers die we kennen van het uh, vuurwerk uh, met oud en nieuw, hè? Die niet. Nee, nee, het ja. zijn inderdaad strijkers zoals violen, altviolen en cello. Daar moet je aan het denken. En um, ja, dat was voor deze plaat had ik een gevoel dat er echt strijkers op moesten. Hmm. Um, en op uh, iets van zes, zes, uh, liedjes, op zes, zeven liedjes van de plaat zijn, zijn strijkers. Ja. Garangeerd door Rijers Zwart. Ja. En uh, Mr. and Mrs. Elliot is één van die liedjes. En ja. Eigenlijk alleen piano, uh, strijkers en een klein beetje orgel en mijn stem natuurlijk. Ja, dwarsfluit. Ja. Heb je dat zelf uh, gedaan of heb je dat laten doen? Nee, nee ik heb zelf al het dwarsfluit ingespeeld. Hoe, uh, hoe, uh, hoe ja, want ik, ik ken jou alleen maar als gitarist en als uh, pianist, maar mm -hmm. dwarsfluit dat heb ik nooit hachtig gezocht. Ja, ik... Uh, oh, daar is me streng langs. Uh, nee, uh, dwarsfluit dat uh, heb ik geleerd voor een tour een uh, tijdje terug. Mm -hmm. Dat was een liedje waarin uh, heel prominent dwarsfluit zat. En toen dacht ik, ja, of ik haal het uit een keyboard. of ik ga het gewoon leren. En toen heb ik allemaal uh, lessen genomen. om dat instrument uh, onder de knie te krijgen. Ja. En, uh, ja. en op deze plaats past het heel goed. ook bij die natuursfeer waar ik het over had. En uh, dat viel eigenlijk wel goed op zijn plek. Ja. Nog even over uh, de shows. Want uh, ook uh, dat staat in die het langste Bond Gazette. Want ik heb hem ook. Ik ben ook geabonneerd op die, op die krant, dus... Ja, waarvoor dank. <laughs> ja, want uh, er staat uh, dat je in uh, Bemmel, dat is uh, geweest, uh, Kortrijk, dat komt er dus nog aan. Dat klopt, ja. En dan een hele tijd niks, en dan pas in Volendam uh, de, de release show met In Our Time, want dat is het album... Ja, wat, ja. ja, daartussen heb ik dus eigenlijk ook wel heel veel, maar dat is met een band die heet Her Majesty, waar ik de theaters mee afga. Hm? Van september tot met maart. Hm? Uh, en dan doe ik ook nog een show met La Belle époque, Danny van Tichel, project, project, ja, ja. niet onbekend. Ja. En dan doe ik nog wat andere shows, en dan begint het inderdaad mijn tour vanaf de release show, ja, ja. 6 oktober. Oké, okay. ja. en ik uh, zie ook dat je zowaar ook uh, hier in de buurt uh, bent, op 5 november, in Tafier de Waag. Ja, in, in Haarlem, ja. ja. Is dat uh, solo, of is dat uh, met... Uh... Dat is solo met alleen piano, gitaar. Ja, en dan ah. speel ik uh, de Hemingway plaat Integraal. Oh, Oké, okay. dus, dus de mensen kunnen daar ook nog op een uh, intieme manier uh, dit, uh, dit haast aanschouwen. We luisteren, dan, dan uh, zijn ze van harte lood, want dat zou heel leuk zijn. Ja. En uh, ergens rond die periode, dan moeten wij dan ook nog maar eens even de koppen bij elkaar steken... om hier ook nog het een en ander te laten horen. Want ja, dat, uh, dat is wel een beetje traditie. Hè? In het komen we van ja, ons ja, altijd ja, ja, ja. Um, Nou Paul, ik denk uh, um, eventjes voor de mensen thuis. Uh, waar ben jij uh, te vinden op het Wereldwijd? Want je hebt het eigenlijk al gezegd. Onder naam Paul Bond dus niet meer, maar... Gewoon onder een andere naam. Ja, als je Paul Bond intikt vind je ook wel wat. Maar helaas ook heel veel andere Paul Bonds. Want ik ben dus niet de enige Paul Bond. Dat was de reden voor de naamswijziging. Uh, <laughs> er is dus een Paul Bond in Amerika die heel rare schilderijen maakt van dieren met feestdoetjes. <laughs> en er is een Paul Bond die uh, schoenen maakt. En, ik ben, ja, goed. en er is maar één PJM Bond. Dus als je mij, mijn naam, mijn initiale dan Bond intikt, PJM, dan vind je mij meteen. Ja. Instagram, en Facebook en website en dat soort dingen. Ik uh, ga in ieder geval van Big Two Hearted River Part 2. Er bestaat dus ook een Part 1, begrijp ik. Ja, dat is, daar haak ik het twee uit. Dus uh, het, het verhaal is Big Two Hearted River en Part 1, dan gaat hij het bos in en uh, dan gaat hij, zet hij de tent op en dan gaat hij slapen. En als hij wakker wordt, is het Big Two Hearted River Part 2. En dat is dus nu uh, het nummer waar we naar gaan luisteren: PM Bond. Werken. En dat uh, hebben we geweten, want uh, Anne-Marie had een uh, single uitgebracht over haar kat. En niet alleen dat, ze heeft er ook een videoclip uh, bij uh, gemaakt. En die is vorige week online uh, gekomen. Nothing More, de song En als je er goed naar kijkt, dan, uh, ja, als je een kat aan liever bent en je hebt een kat thuis... dan weet je ongeveer wel een beetje hoe het werkt met zo'n beest. Um, als je op je laptop ergens aan het werken uh, bent... Uh, dan gaat de kat er even lekker fijn bovenop zitten. Dat zie je allemaal in die clip uh, terug. Uh, daarvoor hoorde je Big Two Hearted River Part 2 van de heer P.E. Bond. En dat heeft alles uh, te maken met Big Two Hearted River... die EP die morgen gaat verschijnen. Je hoort ze een beetje al op de achtergrond... hoor je ze al een beetje uh, spelen. Uh, de heren van Saai uh, Maar we gaan verder met Pien en Clouds. Big and small, orange and purple. Blue skies, smiling at eyes bright and tired. Searching for shapes in the clouds, lakes in the sky. Session heet deze band, Het is van Rick Custers. Ik geloof dat ze uit de streek Den Haag Rotterdam, dat is dwars uh, even een beetje dwars uh, doorsnee wat betreft uh, de streek waar ze vandaan komen. Daarvoor hoorde je Pien met uh, Clouds uh, bovendien uh, deze Pien die zal een optreden gaan doen tijdens de Summer Park Sessions Vorig jaar uh, trad uh, daar Fabiana Dammers op. Maar dit jaar is het de beurt aan deze Pien. Uh, Pien is ook uh, bij ons geweest. Uh, vorig jaar nog. Uh, zelfs de laatste donderdag van 2022. Toen heeft zij hier uh, eigenlijk het uh, live gebeuren afgesloten. Uh, en dat deed ze aan de hand van de EP 3.0. Uh, maar het uh, nieuwe werk dat gaat totaal anders klinken. En uh, een van die nummers... Die op bijvoorbeeld die nieuwe EP en die komt pas in 2025 is het nummer Clouds. En What the Fuck was een van de vorige singles. Nu, tijd voor een klassieker, een cult klassieker komt uit Vallendam. Ik draai hem altijd op speciale gelegenheden zoals nu. Alaska met Never Cry Wolf.